Anders schep je mis. 1 minuut over 7, Joost hier, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg van Fieke. Goedemorgen. Oppassen als je naar buiten gaat. Want er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door gladheid. Voor het hele land geldt code geel, maar alleen voor de wadden niet komt ook nog meer sneeuw aan. En Rijkswaterstaat zegt in Hart van Nederland vanochtend... dat ze op sommige plekken ook echt aan het sneeuw schuiven zijn. Nou, we hebben bijna in het hele land preventief gestrooid. En tegelijk is het ook wel goed om te benoemen... dat ze in Gelderland ook echt sneeuw aan het schuiven zijn. Want daar is ook uh, flink wat sneeuw blijven ja. liggen op de snelweg. Ja. In Leiden, in Leinden in Noord-Holland... is een auto van de weg gegleden in het water terechtgekomen. Ook in Helmond is dat gebeurd. En in Rotterdam is iemand overleden... door een ongeluk op een plek waar het glad was. En het is nog niet duidelijk of dat ook de oorzaak van het ongeluk was. Er is veel woede over geweld tegen hulpverleners, deze oud in nieuw. De Telegraaf schrijft over een ontspoorde feestnacht. Het AD noemt het toenemende geweld echt bizar. En de Nationale Politiebond somt in het NOS-journaal op... waar ze allemaal mee te maken kregen. Hun uh, wagens zijn gemolesteerd, uh, ME-busjes vernield... bureaus belaagd, explosieven in parkeergarages van bureaus gegooid... hun uniformen verbrand, uh, brandwonden, oorzuizen. Echt te bizar voor woorden. Ja, tijdens Oud en Nieuw waren bijna alle ME-ers ingezet. Er zijn al bijna 250 mensen opgepakt en er lopen nog onderzoeken. Veel slachtoffers van de cafébrand tijdens Oud en Nieuw in Zwitserland... zijn er slecht aan toe... Alleen al in het ziekenhuis van Lausanne liggen tientallen mensen... van wie de helft van hun lichaam verbrand is. Veertig mensen zijn om het leven gekomen bij de brand... en meer dan 100 mensen raakten gewond. Dan voetbalnieuws. Dik advocaat stopt na het WK van dit jaar als bondcoach van Curaçao... zegt hij in Telegraaf. Hij is nu 78 en het lukte hem om Curaçao voor het eerst te laten plaatsen... voor het WK van komende zomer. Hij vindt dat al een perfecte afsluiting van zijn carrière. Al houdt hij wel nog een kleine slag om de arm... hij kan nog altijd van gedachten veranderen. En dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over die overgaan in natte sneeuw. Die kan op sommige plekken blijven liggen. Oppassen voor gladheid dus. En het wordt 2 tot 5 graden. Vertraging op a 67 Venlo Eindhoven tussen Zaarder, Heiken en Helden. 6 kilometer, 5 minuten vertraging. Heel Joost goedemorgen, goedemorgen. Ik ga zo meteen de inhoud van mijn nog niet geopende staatsloten met je delen. Misschien uh, ben ik zo een miljonair.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 the same Hij werkt ook gewoon in 2026. Olivia Dien, man, I need back you. Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Happy 2026. Ik hoop dat je een uh, mega leuke auto nu hebt gehad. Uh, ik moet zeggen dat ik erg genoten heb. Ik lag er al vijf uur in. Nou, dan weet je dat het een goede auto nu is geweest, toch? 2026, het gaat dan nu echt beginnen. En misschien is het wel het jaar dat ik miljonair word en dat ik daarvan de helft weggeef aan iemand die nu zometeen aan de telefoon hangt. Wat wil nu het geval? Ik heb um, twee oudejaarsloten gekregen. En kijk hoe groot is nou de kans dat je echt iets wint... maar het zal maar net gebeuren dat het op dat lot valt. Nu zei ik heel stoer, ik zei ik wil de inhoud van deze loten blind met je delen. Eén voorwaarde, moet je wel een screenshot sturen van het feit... dat je 0,000 euro hebt gewonnen al in die loterij... dat dit dan toch een soort tweede kans is. goede goedemorgen. Goedemorgen. Heb je een uh, leuke auto nieuw gehad... Ja, ik heb zeker leuk auto nieuw gehad. Lekker in de stad geweerd. Heel goed. Hoe laat gingen we naar bed? Ja, ik denk dat het ondertussen drie, vier uur was. Dat ik in bed raakte. Kijk, dan is het een mooie auto mooie nieuw geweest. Ja, E2026, hey, het zou goed kunnen gaan beginnen voor jou. Uh, tenminste, ja. als er zometeen iets valt op deze loten. Dat zou toch wat, ja, zijn. Dat um, zou wat zijn? Ja, nou, wat zijn Daphne, uh, je bent de eerste. Uh, ik heb er twee. Eindcijfer 4 of eindcijfer 6, zeg het maar. Welke, welke moet ik als eerste gaan checken? Uh, eindcijfer 4. Eindcijfer 4 zeg jij? Ja. Oké, okay, het is een heel lot. Dus uh, dat is gewoon de, de volle map als die zo meteen ja. valt. Uh, toch even de vraag, wat zou, je wat zou je mee doen als je groot geldbedrag wint? Oeh, wat zou ik ermee doen? Ja, ik denk toch wel investeren voor een huisje. In een apartement. Investeren voor een huisje, oké. Okay. Ja, nou, ik ben flink aan het sparen, dus ik kan er wel bij. Nou, ik hoop dat dit erbij komt. <laughs> um, Daphne, zullen we dan gaan kijken? Het lot met eindcijfer 4. Ja. Oké, okay, komt die aan. Daphne, ik mag je feliciteren met... Hé, hey, kijk nou! Nou, het is niet een grote prijs, Daphne... maar er zit ja. 10 euro in het lot. Hé, hey, nee, nou, nee, nee, nou... Toch applaus, applaus. Um, Daphne, stuur mij een tikkie van 5 euro. Dan komt het jouw kant op. Ja, zou ik zeker doen. Nou, gaan we dat in orde maken. Ik heb nog een lot. Pascal, Goedemorgen. Goedemorgen, Joost. Nou, een goed begin is de halve werk. Ik bedoel, ja, 10 euro ja het kan, het kan alleen maar beter worden, zou ik bijna willen zeggen. Nou, dat aan wie. Pascal, jij ja, dan blijft er voor jou ja. over eindcijfer 6. Um, Zullen je maar eens kijken wat daarop gevallen is. Ja. Heb jij ook, ook al een grote droom, wil je er ook een huis van gaan kopen? Of wat, wat zou je graag willen doen? Zeker. Nou, al is natuurlijk een beetje het standaard. Hè. Een, een mooi autootje kopen. En dan uh, misschien uh, ja, als het echt een hele dikke prijs is. Een mooi huis met uh, een met paardenbak voor de kinderen en vrouw. Pascal, ga door, ga door. Een sendroom, een sendroom. En dan vakantie. Kijk, het leuke is: er staat dus ook op dat. Je krijgt zo'n dus mooi envelopje erbij. Daar er staat dan geloof in geluk. Dus we blijven gewoon geloven ja. en hopen dat het gaat worden. Eindcijfer uh. 6, Pascal. Zullen we gaan checken ja. wat het is? Ja, maak me gek. Oké, okay, komt ie aan. Ik had even hoop toen het telletje begon te lopen. Pascal, ja. 0 euro. Helaas. Helaas, helaas. Stuur je een tikkie van ja, 0 euro maar. dan? <laughs> Komt goed. Kan je wat met het Chibius' prijspakket als troostprijs? Oh zeker. Oké, okay, ga, ga ik die naar je opsturen. Uh, alvast een heel, heel, heel succesvol 2026, Pascal. Ja, fijn 2026, uh, wel man. En geloof het, hè? Blijf ja, ja, hopen op geluk. Geloof geluk, in geluk. Dat komt er in de Dit ja, ja, ja. <laughs> <Goed. laughs> <laughs> is Kelly Clarkson, thank you. Yes, this means you're sorry. You're you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 en Meteor niet nodig met je muziek. Terwijl uh, q luister Nederland wakker wordt in een uh, winterse wereld... in uh, Zevenaar schijnt het uh, flink te sneeuwen... in Oldenzaal is het helemaal wit, zegt uh, Donisha... En even kijken, Jay zegt nog een bericht. Ja, doodeng om hier in te rijden. Ja, sterkt als je deze ochtend de weg op gaat. Let vooral goed op, want het zout zou nog niet helemaal goed ingetrokken zijn omdat het kerstvakantie is, waardoor de auto's iets minder rijden. Dus als je de weg op gaat, doe vooral voorzichtig. Als je lekker veilig binnen blijft, dan wil ik zo meteen een klein beetje in je hoofd kruipen. Ik ben namelijk op zoek naar een bijzondere gekke gewoonte. Een vreemde gekke gewoonte waarvan heel Nederland misschien zegt, jij bent de enige in Nederland die dat doet. Waarom precies, hoor je zo meteen. Ook Taylor Swift komt eraan, cruel summer, naar David Gedda.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 Swift with my Q, Music and Cruel Summer. De voor David Getta One Republic and I Don't Wanna Wait. Normaal? Dat is normaal man. Of niet? Ja. Lekker ja, normaal. Joost hier op de plek van Matty en Marieke. Want op maandag dan zijn ze weer terug in de avondshow waar je me normaal hoort. Ze doen iedere dag een klein bevolkingsonderzoekje naar het gedrag van onze Q-luisteraar. En we hebben ze allemaal. Die gewoontes waarvan we zelf denken dat het redelijk normaal is. Maar waarvan de omgeving eigenlijk altijd zegt. Nou, Je bent echt de enige ter wereld die dat doet. Nou, om er eens en voor altijd die twijfel weg te nemen. Mag je je melden via de Q Music App met jouw gekke gewoonten? Er zijn al een aantal gekke dingen voorbijgekomen. Woensdag hadden we bijvoorbeeld Rebecca. Zij deed haar oren dicht tijdens het doorspoelen van het toilet. Verder hebben we al iemand gehad die frikandellen pelt. Zodat ze meer frikandel heeft. Kipcorns worden gepeld. Bij het draaien van de gehaktballen wordt er rouw gehakt gegeten. Er zijn meerdere gekke gewoonten die de review al hebben gepasseerd. Mocht je nou zelf in het bezit zijn van een gekke gewoonte, dan mag je je melden via de Q Music App. Mocht je in het bezit zijn van een mening. En ik weet dat je die hebt. Dan mag je jezelf ook zeker zo meteen melden. En ook het nieuws van half acht komt eraan Fieke, Goedemorgen. Goedemorgen. De politie krijgt hulp bij het oplossen van Cold Case-zaken. En zo heb ik ook Effort Jack. Samen met Aloy Black in my world.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 Exact half acht, verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén vertraging op de A67. Dat is Venlo Eindhoven tussen Zaander, Heiken en Liesel. 11 kilometer, 7 minuten vertraging. En dan het weer van weer Ga ik heel even bijpakken, want er is een klein probleempje met mijn computerscherm. Even kijken, het weer van weerplaatsen. Nou, ik kan er kort over zijn. Er trekken buien over het land die overgaan in natte sneeuw. Um, uiteindelijk is het zo dat die op sommige plekken blijven liggen. Dus je moet oppassen voor gladheid en het wordt tussen de 2 en 5 graden. Fieke heeft de laatste nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. De PTR De Vries Foundation... wil vastgelopen moord- en vermissingszaken gaan oplossen. Dat meldt Nieuwsuur. Er liggen zeker 1300 van zulke cold case-zaken al jaren op de plank. De stichting staat nabestaanden bij... en vraagt aandacht voor dit soort zaken in de media... maar wil dus nu ook zelf aan de slag... Afgelopen jaren loofde de stichting onder meer beloningen uit... voor gouden tips en hielp het al meerdere zaken oplossen. Pas dus echt op als je naar buiten gaat... want door de gladheid zijn al meerdere ongelukken gebeurd. Voor bijna het hele land geldt code geel...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 Prins William en Kate hebben een insluiper gehad. Het is een man twee keer gelukt om over de hekken te klimmen... van Kensington Palace in Londen. De Britse troonopvolgers hebben er zelf niks van gemerkt. Ze waren kerst aan het vieren buiten de stad. De insluiper heeft bekend in de rechtbank... en hoort volgende week wat voor straf hij krijgt. En nu het nieuwe jaar is begonnen... zijn ook veel mensen met goede voornemens begonnen... Volgens hoogleraar psychologie Anne Spekkens... moeten we niet alleen aan die standaardvoornemens beginnen... als stoppen met roken en meer bewegen. Meer rust en minder stress zou ook goed zijn. Bijna de helft van de Nederlanders heeft tegenwoordig last van stressklachten. Vanwege alle verwachtingen die spelen en omdat er zoveel op je afkomt tegenwoordig. Haar advies laat meer dingen gaan dit jaar. En We hebben eerder deze week al geleerd dat je die um, uh, goede voornemens ook positief moet formuleren. Ja, vind ik wel een goede tip. Ja, dus je kunt dan zeggen van oké, okay, ik wil minder snoepen. Maar dan kun je ook zeggen, ik wil meer gezond eten. Dat, daarmee schijn je het langer vol te houden. Nou, wie weet. We het zien. Ik ben wel benieuwd of er iemand bijvoorbeeld nu luistert en zegt: Ja, ik heb gewoon het goede voornemen om uh, niet meer te roken. Of nee, sorry. Uh, minder te roken of meer gezonde lucht in te ademen, om het zo maar te formuleren. Die dan nu eigenlijk alweer rokend bij de bushalte staat. Dat is te grappig. dat je het gewoon 2 januari niet eens meer hebt gehaald. Q-Music, Joost Swinkels. Ik ga zo meteen een gekke gewoonte onder nemen. Eerst is het Afro Jack. I'm sorry Ik Your en Dancing in the Dark. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zo, normaal! Hey Nicky, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. En de allerbeste wensen over 2026. Ja, hetzelfde. Heb je het goed gevierd? Ja, zeker. Ja? ja? met vrienden, gezellig. En heb je deze gekke gewoonte dan ook toegepast... in het bijzijn van jouw gezelschap, of niet? <laughs> Absoluut. Ja? ja. Zijn ze er inmiddels een beetje aan gewend, denk ik, of niet? Dus, uh, ja, ja. Ik, nee, meestal zien ze dat natuurlijk niet, want dat is een privébezoekje, maar... Uh... Ja. Ja, oké. Okay. Uh, Nicky, uh, vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe jij? Um, ja, meestal doe ik wel, al lopen naar de wc, doe ik vast de knoop van mijn broek los. Dan knoop je hem gewoon even, pooh. Ja. voelt dan ook een soort ja. opluchting, dat je er even die, die buik een beetje kunt uiten. Dat je, ach, oh, <laughs> lekker toch? Ja, zeker. En dan ben je al veel sneller, dus dat scheelt. <laughs> ja, dat scheelt dan ook wel weer. Um, nou, word je dan er raar op aangekeken? Of doe je het eigenlijk zo subtiel dat, die, dat, dat niemand het dan per se ziet? Nee, het is wel meestal wel subtiel. En ook al, ja, als je dan een grote trui aan hebt of zo... dan valt het er toch alweer overheen. Dus... Ja. En het ziet ja. de gulp dan soms ook wel zo, Want dan heb je als je zo'n losse gulp dat je ineens... Hè? <lacht> nee, dat gelukkig niet. Nee, oké, oké, oké. Ken jij meerdere jammergevingen die dit doen? Ja, eigenlijk, nee, ja, niet zo per se, denk ik. Nee. nee. maar misschien praat je er ook niet echt zo over. Nee, het is niet echt een uh, gesprek, zonder. Nu weet ik wel dat, uh, als ik wel eens met mijn vriendinnetje uit eten ga... dan weet ik wel eens dat ze, dan doet zij dus die knoop van de broek los... terwijl we nog aan tafel zitten. Maar nee, even zo ja, dan heeft ze zo'n de shirt eroverheen... en zegt ja, ik heb die knoop weer even los. Zit net ja. wat lekkerder. Doe je, ja. Laat je hem ook wel eens los... dat je dan weer zo stiekem aan tafel gaat zitten... met die knoop open? Nee, nee, dat dan weer niet eigenlijk. Nee, dat dus dan niet. Oké, oké, oké. We gaan maar eens uh, voor eens en voor altijd erachter komen... of het nou normaal is of niet... om alvast die knoop lekker een beetje open te doen. Um, oh, ben benieuwd. Ja, ik ook normaal of niet... kom door via de Q-music app. Nicky, de uitslag, die zal zometeen volgen. Oké, okay, dankjewel. Ook de Chainsmokers, Something Just Like This zometeen. Nou, Hannah Maybeck, Q music Dit is Wacht op mij. Als ik bang ben...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 Handen die me vasthouden, woorden die me raken. Als het te stil wordt, maar jij verstaat me. kom.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 En wacht op mij. Normaal? Dat is normaal man. Of niet? Ja. Lekker zo normaal. Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Ik onderzoek iedere dag een uh, gekke gewoonte. En aan jou de vraag: wat is dit nou? Is dit nou normaal of niet? Nicky, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Je hebt een uh, gekke gewoonte. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe je? Uh, nou ja, al lopen ze naar de wc vaak, met mijn broek al van slot kopen. <laughs> ja, dat scheelt <laughs> toch ook een beetje tijd. Uh, je winter ook nog wat mee. Um, ja. Nu is het zo dat ik uh, daarbij toch een beetje moest denken aan al die uh, festivalrijen... met name de vrouwen die dan aan het wachten zijn... en dan alvast die broek ook maar een beetje open. Dat scheelt dan toch ja. ook, weer, het scheelt ook weer een paar milliseconden... wat uiteindelijk in die hele rij toch weer uh, uh, wat, wat, wat, voor, wat voor betere doorstroming uh, zorgt. Zeker, zeker. Um, dan is het een beetje de vraag, is het nou normaal of niet? Wat denk je dat de Q um, ja, Ik heb even gezegd? Ja, misschien doen mensen toch al stiekem ook een beetje. Dus ik denk misschien wel normaal. Nou, Noortje zegt, ik vind het uh, heel normaal. Um, Marja, die zegt ook heel normaal. Anouk zegt heel normaal. Uh, mijn vriend doet het ook. Angela zegt heel normaal, doe ik ook altijd. Esther zegt heel normaal, ik doe precies hetzelfde. Sylvana zegt hartstikke normaal, ik doe dit zo vaak. Marianne zegt, doe ik ook. Um, even kijken, Joni zegt heel normaal. Open die knop. En Matthijs zegt, hartstikke normaal, doe ik ook. Dan is er nog een audiobericht van Wendy. Hé, hey, dat is toch hartstikke normaal. Alvast een beetje ruimte maken, alvast een beetje tijd winnen. Als je dan nodig moet, dan is het helemaal fijn dat ik een hoop al los is. Ja. Nee hoor, hartstikke normaal. Um, valt jou één ding op, euh, Nicky en al die berichten die ik net voorlas? Nee, dat ja, het geen normaal is. Ja, en het zijn allemaal vrouwennamen. Ja, inderdaad. <laughs> um, Nicky, er is een uitslag. Normaal. En het is hartstikke normaal. Normaal. Top. Um, Vroeg me nog wel af, loop je dan ook weer terug naar de tafel... en doe je hem dan ook pas weer dicht? Of gaat, gebeurt dat dan wel in een toilethokje? Nee, dat gebeurt netjes in de wc. Oh, dat, netjes. dat is wel een beetje de grap. Als je, ik ga wel eens tussen liedjes door snel naar de wc... maar dat, dat, dat is even een stukje lopen. Dus soms loop ik echt met die broek open op de gang... om die, dan die knoop dicht te doen. Dat, vind ik dan, dat is toch ook een beetje ongemakkelijk. Dus goed dat je hem weer, goed dat je hem weer dicht doet. Uh, Nicky, ja. dankjewel voor je gekke gewoonte en heel veel plezier in 2026.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 We can dance, we can dance all night. She said this life is forever for One song here together Then let's play it on repeat We could dance, we could dance all night Cue, cue sounds better with you you music I'm standing still and I don't wanna leave your lips Tracing my body with your fingertips Feeling that I know you wanna say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 Wekje minstig en hij is closed. Normal. Oh, nee, sorry, dat hebben we net al raad. Ik bel zo meteen, na acht uur, met Dennis. En Dennis is echt in zijn nopjes. Sterker nog, hij kan zijn geluk niet op. Waarom ik zo meteen Dennis spreek en waarom hij zo blij is, hoor je zo meteen. Ook het nieuws van acht uur komt Rafiek. Goedemorgen. Goedemorgen, Nederlandse brandwondencentra staan klaar voor Zwitserse slachtoffers. En ook Topic hoor je zo...